5 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. de storm trok gisteren over het midden-Amerikaanse land... en ging gepaard met veel regen. De meeste doden vielen in de noordelijke regio Upala... aan de grens met Nicaragua. Daar zijn huizen verwoest en rivieren buiten de oevers getreden. Wegen zijn onbegaanbaar en stroomleidingen zijn vernield... door omvallende bomen. In Nicaragua, waar Otto donderdag aan land ging... zijn zo'n 400 huizen verwoest. Voor zover bekend zijn daar geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste keer dat Costa Rica is getroffen door een tropische storm. Zulke stormen en orkanen komen vrijwel altijd voor... in noordelijker gelegen landen rond de Caribische Zee en de Golf van Mexico. De Groene Partij in de Verenigde Staten... heeft officieel een hertelling aangevraagd voor de staat Wisconsin. Het kiescollege bereidt nu een hertelling voor. De groene presidentskandidaat Jill Stein heeft aanwijzingen... dat er in Wisconsin is gefraudeerd met stemcomputers... In kiesdistricten waar computers zijn gebruikt... deed de gekozen president Trump het aanzienlijk beter dan zijn rivaal Clinton... dan in de districten waar mensen hun stem uitbrachten met een potlood. Ook de hervormingspartij vroeg daarom om een hertelling. Bij de presidentsverkiezingen op 8 november werd de Noordelijke Staat gewonnen door Donald Trump. Als de hertelling in Wisconsin leidt tot een andere uitslag... is Trump niet meteen in de problemen. In de staat staan tien kiesmannen op het spel. De Groene Partij is wel van plan ook in andere staten hertellingen aan te vragen. Friesland Campina eist dat er voor 16 december een oplossing is voor een gevaarlijke spoorwegovergang in Gelderland. Anders wordt de melk van de boer aan de andere kant van het spoor niet meer opgehaald. De melkwagen moet via een onbewaakte, onverharde spoorovergang naar de boerderij. En dat vindt Friesland Campina te gevaarlijk. Het weer mist en lichte vorst en plaatselijk is er kans op gladheid. Overdag op verschillende plaatsen hardnekkige mist en bewolking. Daar wordt het maar 3 graden. In de regio's met zon wordt het zo'n 6 graden.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 That he was me. My life began to change. There was nothing I couldn't be. There's never Ritme van ZFM. GF next to you, you love another murderer sitting next to you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 slow Wait for them to ask you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 I'm yeah. We are not. En ik wil back to the future. Vroeger brandde de plek van mijn voeten. Ik rij stacht, de stad licht. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schikers. Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed. Ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. plan. En de kans met de daarvoor, dan geeft dat hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelse duiken van stil zit. Klaar voor de arts. Zie je delaline kiks. Verslaven. Net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn gapen. De zon breekt door. achtervolgt volgt op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik licht bakken In bed.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 Dat is ons decor. Planning morgen doe me nog steeds voort. Of ik word er kan borden. De zon bleek door. De sterren uit de lucht, dat is ons decor. Planning morgen doe me nog steeds voort. Of ik word kan borden. Licht wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. de zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap. Wil ik even weg van al mijn dromen. Cause I've been losing Esos besos Ik te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, niet meer zien. Ik wil je niet meer zien. Ik wil te niet si meer no Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet meer zien. me wil je niet meer